Bij de drie vermisten op de Noordzee zijn geen Nederlanders. De vermiste bemanningsleden horen bij een schip dat ter hoogte van Callens Oog met een vissersboot in aanvaring kwam. Het schip is gezonken, zo'n 40 kilometer uit de kust. Twee van de vijf opvarenden zijn uit het water gered. De andere drie kunnen volgens de kustwacht uren overleven in het water dankzij de overlevingspakken die ze aan hebben.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 De bezoekers van het Oktoberfest in München hebben 6,7 miljoen liter bier gedronken. Dat is iets minder dan vorig jaar in het recordjaar 2011, toen nog 7,5 miljoen liter werd gedronken. Het Bijerse Volksfeest trok ook minder bezoekers dan vorig jaar. De organisatoren vermoeden dat dat te maken heeft met het slechte weer. Het weer hier, het kan mistig zijn. Later op de dag gaat de zon geregeld schijnen, het wordt een graad of 17. Morgen hetzelfde en vanaf woensdag wordt het kouder, meer kans dan op regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. 8 kilometer tussen de Afrit Soest en Amersfoort Noord. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht. Omrijden kan het verkeer vanaf knoop het Eemnes via Utrecht. Op de A1 naar Amsterdam tussen Blariken en Muiden 9 kilometer. Daar zijn na een ongeluk alle rijstroken weer open. A6 Lelystad Muiden tussen Almere-Buitenwest en Almere-Poort, 10 kilometer. De A7, Hoorn-Amsterdam, voor Weide Wormer 5. Op de A9, Alkmaar-Amstelveen... tussen Kloppen Velsen en Bad Oeverdorp, over 12 kilometer. A15, Nijmegen-Gorkum, tussen Ochten en Tiel, 5. Op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij Hardingsveld-Giessendam, 5 kilometer. En richting Europoort, tussen Rotterdam-Ijsselmond en Rotterdam-Charloes, 7. Op de A16, Breda-Rotterdam... tussen hendrik ambacht en te tebrechtseplein 10... Richting Gouda op de A20 per Rotterdam Centrum 5 kilometer. Op de A27 per Utrecht tussen industrietrein Aveling en Lexmond 5. Op de A27 Almere Utrecht voor Knoop het Eemnes 5 kilometer. En op de A27 tussen Eemnes en Beeldhoven ook 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. E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 Zaterdagmiddag bij CFM. Lekkere muziek uit de jaren 80. Even na twee uur. You're de Starship en We Built This City.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 Ja, vanwege heeft... korte Heel goed, erop. Dus uh, kwart voor vijf, uh, liefhebbers, het gedicht van de week. En het gaat allemaal over cowboys en indianen. Wat wilde jij vroeger altijd zijn? Cowboy of indiaan? Uh, cowboy. Ja. Oké, okay. ik indiaan. <laughs> <Okay. laughs> uh, tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan naar de volgende plaat gaan we praten met Willem en Gerard. Met name Gerard en Willem.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 En, uh, maar desondanks is er weer een prachtig programma dit jaar uh, voor Kunstkracht 12. Daarover later meer. Rond de klok van kwart over drie gaan we scha uh, gaat onze verslaggever Jaap Koper heeft een interview gehouden met Marijke van Wonderen. En het gaat uiteraard uh, Marijke van Wonderen is van de singers en die gaat ons van alles ook vertellen over het Korendag gebeuren. En uh, rond de klok van kwart over vier, ja luister het houdt niet op. Onder het motto van gaat het weer een beetje meneer De Visser? Gaan we schakelen met Saint-Tropez? Want afgelopen week was er daar de, de zeilwedstrijd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 <laughs> heel goed. Doe we iets anders. Zullen we even een ander plaatje doen? Uh, bijna Johnny Kiss, hè Albert Jan? Het leek er een klein Daar had, daar had er iemand met zijn vingers aan ja, de knopjes gezeten. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik weet allemaal de wat de... wie het is. Ik zal de naam niet noemen. Dan en dan doet hij het niet. En dan doet hij het niet. Nee. Goed, maar we hebben de oorzaak gevonden. Goed, zoals ik u beloofd had, uh, luisteraars. Uh, aangeschoven zijn Willem en Gerard. Heren, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Rob, uh, Albert Jan. Juist. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Goed. goed zo. No? Hé, hey, Gerard. Gerard is er ook. <laughs>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 Oké, okay, kom ik zo meteen even op terug. Uh, de inschrijving is al open. De inschrijving is open. Uh, dat loopt ook al aardig. Uh, we hebben inschrijvingen uit diverse plaatsen in het land. Komt u mevrouw Noord-Nederland -Noord ook weer of niet? Nee, helaas. Die Ach, is verhinderd. Dat hadden we wel mooi gevonden, natuurlijk. Ja. Maar we hebben wel de kampioen, onder andere van Ekke Wiel. We hebben de vieze wereldkampioen is erbij. Want onze titelverdediger, uh, Arnold Bluis, natuurlijk. Ja. Uh, eerste winnaar is Ans Davids. Uh,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 was tot drie uur. Ja. Maar op strand moet je om twaalf uur stoppen. Ja. En dus... wat, wat is jouw rol in het organisatiecomité, Gerard? <laughs> ik hou het spul bij mekaar. Ja. <laughs> de Haarlemmerolie van de organisatie. Ja, ja precies. Helemaal goed. En uh, jij zit in de wedstrijdcommissie, onder andere. Je gaat wegen. Uh, ik ga meewegen. Ik ga kijken of het uh, allemaal eerlijk verloopt. Want het gaat natuurlijk om dat er schone kanalen uh, liggen...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 En anders krijgen we garnalen vanuit uh, handel, zeg maar. En ja. dat zijn de garnalen die je ook op de markt kunt kopen. Uh, dat zijn niet de fijnste garnalen. Dat vinden nee, wij... Nee, want dan was dus het puntje van kritiek van vorig jaar... die mevrouw had dus wel, wel gelijk. Omdat je dus verschillende kwaliteitsganalen hebt. De een pelt makkelijker dan ja. de andere. Klopt. Die, uh, zeg maar, die we hier zelf vangen... die zijn wat harder. Dus wa daardoor makkelijker te pellen. De handelsganalen zijn wat vochtiger. En, ja. uh, daar gebeurt ook heel veel mee natuurlijk met die garnalen.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 En ook weer dat ze een aantal rondes moeten doen. En uiteindelijk dan wel weer met een finale ronde natuurlijk. En Tussendoor natuurlijk een heel mooi programma. Er komt een shanty uh, Ik meen dat Grey ook Wie, komt. Nee, Grey niet. Oh, Wim, Grey niet. Wim Mendel. Wim Mendel. Muzikaal omluisting. Die gaat zorgen voor de bekende Zeemansliederen. De, de, ja. de, gewoon een gezellige boelwoord. Oké. Okay, uh, de, de, uh, de, de, de uitslag wordt s'avonds verwacht rond een uur of tien. Oké. Okay, uh, de kanalen die gepeld zijn...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 Geweldig. Goed, dan is het tien uur, de prijs weer naast zijn bekend. Dus dan begint het feest. Dan barst het feestje nog even los, want we mogen er twaalf uur doorgaan natuurlijk. Klopt. En We zullen er zeker nog een feestje van maken. Goed. Dan valt er ook bij ons weer een beetje wat weg. Dan kunnen wij ontspannen. Ja. Goed. Want we zijn natuurlijk op maanden in voorbereiding. En daar zijn we blij als het weer over is en geslaagd is. Gerard? Ja, dan ken je dan ook ook bol, want je hebt de hele avond gewerkt. En dan ken je ook even los, die bekelaar.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 Ja, dat klopt. Ja. ja, je moet er zeker bij zijn. Nee, goed, we, we zijn vanmorgen nog dorp in de ronde geweest. We hebben plus minus 30, 40 posts in de ronde gedaan Ja, het hartstikke mooi, dat de aan, heel mooi. Op, uh, je Ja, Heel mooi. Goed. Nogmaals, heel veel succes. Ja. Dankjewel. Willem, Gerard, bedankt. het gaat jullie goed en we zien elkaar. Oké, okay. hartelijk dank, mannen. Hoi, hoi. En zometeen schakelen we over naar Korendag. En dan gaan we bellen met Lena van der Haak. Maar eerst de beloofde single van Johnny Cash.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 Love the higher law. Mooi he, de muziek van Johnny Cash op de Zalvoorts Radio, is de, de single one. Ja, van Johnny Cash gaan we live naar de protestantse kerken hier in Salford. Want vandaag is het Korendag en aan de telefoon hebben we Lena van de Haak. Goedemiddag Lena, welkom. Hey, dag Rob, dag hey. Jan. Fantastisch hoor, Johnny Cash. Ja, heel leuk gevonden. Goed hé. Hey. <laughs> ja, helemaal geweldig. Lena, vertel, hoe is het daar?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 na vijf uur kom ik meteen jullie kant op. Hey Lena, hoeveel koren doen er vandaag mee? Uh, als het goed is, uh, 23. Zo hé.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 Ik weet even niet meer hoe ze heten. Dat komt omdat ik het, ik het programma boekje wel voor me, maar ik heb de hele gladde handschoenen aan, wat ik het ja. goed kan opzoeken. Ja. Um, wat ook heel erg leuk is, dat is rond kwart voor zes. Okay. Dat is het Country in Western corn Rumberly uit Koog aan de Zaan. En dat past natuurlijk helemaal in het straatje van de korendag. Dus uh, ja, we, we moesten dit koor natuurlijk wel, uh, wel eventjes uh, vragen om mee te doen. Oh, ik heb hier het Kinderkoor. dat is Musicstar uit Castricum. En zij komen om kwart over vijf. Ja. Goed, uh, even uh, tot zover, Lenna. Uh, het, het is vanmorgen om tien uur begonnen, gaat vanavond door tot tien uur. Ja, je, had al, je hebt al uitgelegd, er waren meerdere inschrijvingen en wat voor, hoe je dat, dat dan selecteert. Uh, volle bak, alles en iedereen is er? Ja?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 Gewoon die hebben we bekolk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 Oké, okay. okay, dankjewel Lena. En straks komen we weer bij Lena terug. En iedereen, rap je naar de Protestantse Kerk. Tot aan tien uur vanavond. Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains. Iedereen van harte welkom in de protestantskerk hier in voor de dag 2013, helemaal in het teken van de country en western. En CFM past zich natuurlijk meteen aan. Hè? Je hoorde John Denver en Country Roads, Take Me Home. Vier minuten over overal, de drie geworden, tijd voor het weerbericht. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het weer er de komende dagen uit gaat zien. We horen het nu van collega Vos.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 zaterdag bij tot aan vijf uh, uur vanmiddag bij CFM. Hey hoor, de queen en I want to break free. 13 minuten over half drie. We hebben vanmiddag uh, in dit programma ruim aandacht voor Korendag. Ja, en uh, onze collega Jaap Koper had vanmorgen een uh, inter uh, gesprek met Marijke van Wonderen. En Marijke van Wonderen is, uh, is ook een van de leden van de beachpop singers. En uh, hij heeft haar uh, laten zeggen het hemd van de broek gevraagd ofzo. Hoe ging dat? Ja, zoiets. Zoiets. Goed. Uh, kunt u kunt nu luisteren naar het interview wat Jaap Koper had met Marijke van Wonderen. Het is de Korendag in Zandvoort. En dat houdt dan in dat ik dan eventjes op het terrein... van de protestantse kerk ben gekomen. Uh, Marijke van Wonderen van uh, de beach pop Singers. Oh ja, ik zeg het goed, uh, die uh, zit naast me. En uh, ik geloof dat jullie dit alweer een, uh, al een tijdje doen. Zeven jaar. Het is de zevende keer... Uh, dit is een thema en dan zie ik iedereen een beetje in... Uh, nou ja, het, het lijkt wel over decorstukken, levende decorstukken zijn... uit een uh, westernfilm van Clint Eastwood. Nee, het is gewoon uh, countering a-western. Ja. En er lopen wat uh, figuren rond, uh, maar niet zo heel veel. Het meest zijn cowboy, indiaan, cowgirls, uh, saloendames. We hebben Billy the Kid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 Maar voor, al die, voor de rest van alle jaren zijn ze wel geweest. Dus het kan ook zijn dat dit, dat koor misschien eens een keer uitgelot kan ja, worden. Ja, klopt. Uh, trekt het geen scheve gezichten oh, nee. door dit systeem? Nee, Nee, iedereen begrijpt het wel. Ik bedoel, we hebben zoveel mensen, dus ja, je moet op een gegeven moment keus maken. Mooi.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 Stansenkerk. En zojuist juist uh, collega uh, koper met de uh, Marijke van Wonderen. Zeker de moeite waard om daar te heen te gaan vanmiddag. <middels>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 Move, move, my hips. Oh man, don't do it to me. Oh dance dance off, dance off. man, she look dance like dance Betty on. Boo. Betty Boo, Betty Boo. Yeah, I'm do it. Yeah, Boo. And I, and I jumping up and down.